Ik hem hè? Sorry, ik heb zo... Anka. Van wie is dat? Al -Anke? Oh, Anka. Oh, Anka. Ja, ja, die ken ik wel, ja. ik kan met deze. Ja, ja ik, ik, dacht, ik dacht, ik dacht eerst, dacht, dacht, ik dacht, dat Ik dacht eerst, ik ga Ik dacht eerst, dat het was niet Ik hè. alles nee, Dat ik niet alles rusten. Ik ga alles en Ik ga alles Ik Help Helvis specialie dan uh, My Way? Nee. nee. En tekst, hij bent wel ja, Als je Helvis specialie dan gaan ik hem wel een appel en vee. Maar daar houden Nee. mee. Maar naar tekst, net een tekstje, Tom. Hij zond nog nooit iets geschreven. over zonder van anderen. Ja, ja. Ja. ja, hij heeft nooit hij, niet hij gecompteerd. Hij nee, goed. Nee. nee. Ja. <laughs> De Beatles, uh, Beatles waren het de eerste die uh, hun eigen liedjes schreven. Wat uh, rockmusic is. En, ze ja. en, ja, en nou, nou ben ik een ik, nou van ik, ik ben weinig. ik ik de weinige mensen ja. Ja. Ja. Die, ja. die helemaal niet ja. zo erg de Jokkerman of de Beatles zijn. Mm -hmm. nee. nee, ik ook nou, Dat een, ik een andere tijd. Dat is ook een andere tijd. Ja, misschien ja, ja. ja. ja. ja, wel. Maar uh, ik, like ik heb, ik heb een uh, vraag je Het niet erg als ik even dit gesprek opnieuw starten. want ik hoor iedereen echoen namelijk. Ik weet niet. Ik, zeg. ik, hoor, ik hoor helemaal echoen. Ik weet niet of dat Sussi wat zegt. Ik Oh, oké, okay, wat typisch, maar. Ja, ik het niet gewoon een Ik weet het niet. Het in de hoort het ook. Zullen we, zullen we dan even opnieuw, uh, opnieuw dit gesprek gaan starten? Ja, ja. Ik, ik, ik. je echt wel. Juist hoor, ik ging echt gewoon opnieuw weer wel. Ja, oké, nou, tot zo allemaal. says me Het beeld, maar de maya's zeggen dat gebeurt allemaal niets In ieder geval niet dit jaar. Ik ben blij dat je het zegt, maakt. Ik dacht, jezus, wat moeten we nou doen met al die kerstmis cadeautjes die we al... Het enige wat verandert, is dat we een nieuwe tijd ingaan en dat er misschien een god op staat. Als dat maar niet antichrist is. Een nieuwe tijd weet verreden. Dan hoop ik niet, nee. Oké, okay, ik ga Day nu Elias time. van het Nieuweboeruun Avondjournaal toevoegen, jongens. Het is uh, big news, breaking Hello news. Oké, okay, Elias. hoop Jay. hij opneemt. Oh, oh, hij heeft opgehangen of niet? ...welke wel ben en die bellen dan. Ja, ik, ik geef het niet zo heel erg op. Ik blijf even hangen en zie wat er met uitzond. Ja, ik vind het gewoon wel leuk hoor... ...als je even belt. Uh, ja, ik vind het Oké, maar ik moet opstappen. Ik zie dat zo iemand anders... ...die wil eventjes met me babbelen. En deze persoon die woont in Veghel. Zo. Dus, uh, dan gaan we die kant uit. Oké, okay. okay, succes. succes. Oké, okay, ja. En... Ja, en, leuk weten met je gebadden te hebben. Dan zeg ik maar weer goed mag. en uh, wel het rusten en al dat. En dan hou doen en tot de volgende keer. Ja, tot morgen. Harega! Ciao! Dus sinds... uh, wat we nu bespreken, wordt niet opgenomen? <laughs> op dit moment. Oh, oké, okay, maar van hiervoor wel dus? Hiervoor wel, want hij is alles namelijk opslaan. Want toen Herman uh, wegging, toen heb ik hem, voor de precies op 3 uur Dat heb ik hem uitgezet. Maar het gek is, ik dacht dat ik op 64 kbit's aan het was, maar hij staat op 28 kbit's. Oh dat is wel heel weinig. Ik. Want uh, ja, want uh, weet zat het al, ik zag geen bemaking die uh, zenddag En uh, toen heb ik een, als ik hem op 64 zet, dan blijft hij gewoon netjes doorstreamen. Oké, okay, maar je gaat, je gaat wel de uitzending plaatsen nog? De uitzending uh, gaat gewoon verder nu op dit moment. Maar ik ben net voor de eerste drie uur om het. Uh, heb ik heb het nou even uh, uitgezet, op die eerste drie opnames. Drie opnames die nou ons opklaan. Nou, dan nou staat hij erop. En dan is het bestand te grote met verplaatsen. Op, eh... Uh, ja, oh, okay. ja. Dus dan nou ga ik even kijken nog een keer naar mijn eigen website. Dan sla ik slaak, uh, even kijken hoor. Dat is uurlust, radio. Bapapapapapap. Ba, ba, ba, ba. hey. Maar uh, Sunset, moet ik die mix wel luisteren voor het slapen gaan? Of uh, word ik dan echt ja. ja. Oh ja, dat kan ik wel even doen, ja. dat zou ik wel even doen. Ja. Even kijken hoor. Want uh, Edwin? Yes? Oh, ja. Geworden zijn daarna, nee, ja, ik, vind, ik vind altijd dat je bent heel creatief hè? Bent, uh, met dat soort dingen. Ik ga even een sanitaire stop maken, hoor, en zo terug. Ja, maar je hebt ook uh, seks mix, hè? Seks. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel een duidelijk concept hebben van wat, wat wil je ervan maken. En dat, dat, dat heb ik zelf nooit echt uh, uh, geweten. Van wat, uh, wat, zou, wat zou ik dan op die website willen zetten, weet je wel. Ik heb uh, bijvoorbeeld wel een eigen pagina gemaakt op uh, Facebook. En die heb ik uh, die Boulevard uh, genoemd. En uh, ja, daar zet ik dan ook allemaal, uh, ja, allemaal dingen voor, zoals uh, telekits, wichtige tijden. En, uh, maar ook uh, korte Nederlandse films. Van, uh, die duren ongeveer 10 minuten à 20 minuten per film. Dus ik heb er echt een soort entertainment gemaakt. Uh, Toen ik nog Halowa radio had, kon ik via mijn. Ik heb zo'n aparte internetradio. Toen kon ik uh, radio ontvangen. Uh, mijn eigen zender kon ik krijgen, maar sinds dat ik Eurostar radio heb, kan ik niet meer apart op dat apparaat te ontvangen. Wel via internet dan, doe ik het wel. Maar uh, nou, ik weet niet of het is, maar, uh, misschien de instellingen of zo, ik weet het niet. Ja, ik, heb, uh, ik heb Jaap net een link gestuurd uh, die ja. hij mij ook uh, heeft gestuurd en Edwin ook. Weet je, weet je al, het werkt, hoor, ik moet even kijken hoor. Kijken. Als, je ligt, dan krijg je dan een Als je even kijken. Oh, Volgens mij heb ik een jaap met de link opgegeven. Okay. Ja, ik moet even kijken, want ik weet niet wat het is. is al dingen als ik maar op rechts klik, dan ben ik alles kwijt, weet je. Mm. Dus ik kan het ook naar mijn e-mailadres sturen. Heet je mijn e-mailadres, Zunzet? Uh, Dat is jaapkruid.apenstaartlive.nl op de TV hadden ze het over dat uh, dat ze de laatste zaterdag van, de, van, de, van december ja. dat is geloof ik 29 december, dat ze een show doen op uh, RTL, het wil 4 geloof ik ja. en dat uh, zeg maar, heel veel bekende Nederlanders ja. zich vermommen, uh, die zijn dan allemaal zangers of zangeressen die vermommen zich tot een uh, wereldberoemde zanger of zangeres moeten wij raden wie, wie die bekende Nederlanders zijn, die, die worden heel professioneel dan Ehm, um, um, dat de artiest die ze zeg maar gaan nadoen. oké. Bijvoorbeeld, zeg maar, Maar weet je, ik heb best gehoord hè, dat er uh, een soort rol en uh, bijvoorbeeld op het programma uh, Boulevard, weet je, van de SBS zeg maar, was het gewoon niet. Volgens mij ging het niet naar RTL. Volgens RTL, ja. Dat dat uh, door de uh, inlichtingen uh, inlichtingendiensten is opgezet om mensen af te leiden van de werkelijkheid, coblemen de wereld. Met al die flauwe kulk halen over volgbouwen, volkbare... ja. die uh, volgens in dingen waar wij niet ja, dat denk ik, Ja, dat kan mij scheiden hoe iemand leeft, weet je. Alleen maar dat mensen niet weten, dat ze meer mogen luisteren naar, naar kijken, of kijken naar de mannen als in vandaag of zo de mensen... Ja, van weg te trekken, weet je? Ja, dat geloof ik al. Het is ook, sorry dat ik het zeg, een beetje domme klootjes schoon, want dat allemaal spijt. Ik vind het allemaal het interesseert mij nou wat voor een vrouw is een privé-vrijd? Schrijft die jongen goed? Dat vind prima hoor. Het uh, is dus mijn muziek niet, maar goed, mensen vinden het leuk. Maar ze had een afleiding van uh, mensen, van... Uh,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 Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik sowieso met twijfels heb... ook bij actualiteitsprogramma's hoor, want... Ja, wel, ja, wel. De, de hele waarheid wordt, wordt uh, zeg maar, de echte uh, belangrijke dingen... die ze in het logo-top, die hoor je nergens, hoor, op tv. Maar dan moet je ze op argusoog.org uh, nu uh, uh, Argus eens kijken. Ja, ken ik. Dan kijken ze het vanaf een andere hoek, hè. Ja, je hebt argusoog.org en je hebt ook klokkenluider online. Ja. En da daar worden dan dingen verteld die je nooit op tv hoort... En er was zelfs iemand die zei: Ik kijk nooit TV, want uh, op, op TV hoor je bijna, bijna de, echte, de echte belangrijke dingen. Hoor je niet op TV? Dat houdt ze gewoon stil. Ja, dat ja. wil ik juist ook bereiken. de radio zit er een beetje tussen. Het is ook wel hoog, wel. Het is wel prettig qua radio dat, dat radio niet echt een complottheorie uh, zender uh, is, zeg maar. Nee, het is gewoon open en eerlijk. Hè? Je kan je ding zeggen, en, uh, ja. Dat, ik maar was... AARG, uh, ook. Die ligt eigenlijk alles uit, weet je. Als er bepaalde actualiteit is. Dat gaat tot op, op de vrijdag of op de maandag of zo. Weet je niet meer precies. Maar dan bekijken ze het gewoon. Andere hoek. Ik heb er dingen te weten van... ...hé, hey, hey, ja, dus televisie nou, ik nooit even weet je? Ja, ja want Arvids Oog heeft ook een chat... ...en dat was de radio. En die hebben het ook voornamelijk inderdaad over... Uh, uh, ...ja, wat zou ik zeggen... ...over inderdaad bepaalde... ...wat, wat mensen zeg maar als snelcomporttheorie noemen. Hè? Hmm. En uh, over dat bijvoorbeeld 9-11 op plan was... En, uh, ...over de chemtrails, die, die zeg maar de straaljagers in de lucht uh, verspreiden. Mm -hmm. uh, want uh, veel mensen zeggen, nee, dat is gewoon contrails. Maar er wordt ook gezegd dat straaljagers, chemtrails in de lucht spuiten. Wat houdt dat in, chemtrails? Nou, dat, dat, zijn, dat zijn chemische stoffen die straaljagers dus in de lucht zeg maar, verspreiden. Mm -hmm. Om mensen zeg maar. Uh, uh. Die stoffen die werken in op de op de zenuwen van de mens, waardoor je zeg maar, nou als het ware een mak lammetje wordt. Je, je, je, moet, je moet als het ware moet je klein gehouden worden. Ja, oké. Okay. En, en, en je. kan er ook agressief van worden en hardvochten van krijgen. Dus uh, het is allemaal controle, controle. Maar ik zeg niet dat, ik zeg niet dat, het, dat het zo is, maar dat is een theorie uh, waarover gesproken wordt. Hmm, maar ja, je moet er altijd rekening mee houden. Oh, kijk, ik, ik heb al zoiets van, ik hoor alles aan, maar ik zal nooit zomaar iets verponderden als ik hetzelfde ja, het zelf niet zeker weet. Ja, oké. Okay. Maar ja, daar zit wel wat in, want we zijn die dictaturen die dat gewoon doen. Ja, ik geloof op wel. Ik geloof best dat het mogelijk is, ja. Maar ik denk als ja, het hier, zou, als het hier uit zou, want het lekt uit, dan zitten ze er gelijk mee stoppen. Dus. Nou ja, mijn broer. mijn broer is daar wel echt mee, mee bezig, we dus hoort dat in Nederland ook al uh, jaren gedaan. En uh, als je in de lucht kijkt, voelt dat je de benen altijd gestrepen na een tijdje. Ja. Maar nu blijven de strepen hangen. En het wordt dus gezegd dat het dus geen krompils zijn, maar geen krompils. Oké. Okay. Dat, dat soort dingen hoor je uh, veel op uh, arts oog. Maar ik vind het mooi dat Ridder Radio, zeg maar, echt een eigen stijl heeft. En niet alleen maar uh, met GrootDank scenario's uh, uh, bezig is. En, en eigenlijk vind ik het wel goed dat Argus over de staat gewoon lekker zal gescheiden moeten houden. Mm, yeah ik denk dat iedereen voor zichzelf moet bepalen wat. Ja, maar vroeger vroeg, had, had je dat niet, want toen internet er nog niet was. had jij er helemaal geen tegenspraak op mediagebied. gebied. Dat werd gewoon de, de nek omgedraaid. Wat? Ja, dat klopt. En nu ja, die... kan dat niet meer, vanwege de vrijheid van pers. de vrijheid van meningsuiting kunnen ze dat nooit verbieden Nee, maar ja, die internetvrijheden. die ze ook gaan uh, inperken, wat gezegd zeggen. Ja, want dadelijk kun jij kijk wat wij nu doen. Bijvoorbeeld nu over nou, de onderwerpen die me niet meer nou, Dat is er voor maar uitgang verbieden. Nou ja, kijk, wij, wij lopen nu geen uh, dingen te zeggen die... Ja, oké. Okay. Wij, wij hebben zeg maar geen geziek uh, information, als we dat wel hadden gehad. dan gaan ja. het lopen verkondigen. Dan, uh, dan worden we zwaar in de gaten gehouden, dat kan ik je wel uh, verzekeren. Mm -hmm. Want uh, ze hebben het snel door, hoor. Als, als jij, zeg maar, uh, top informatie je kent, van ufo's of zo. Of wat andere dingen. Ja. En je gaat het verkondigen. Dan lekt het heel snel uit. En dan word je, word je meteen in de gaten gehouden door, uh, ja, misschien uh, geheime, geheime overheid. dat werkt het niet. Mm -hmm. zitten er zitten waarschijnlijk een paar mannetjes op. Dat noemen ze ook wel de schaduwregering. Hè? Mm -hmm. dat, zijn, dat is, dus, zeg maar, de regering binnen de regering. Mm -hmm. En die, was, die het echt... Uh, het echte echt vuile werken knappen, zeg maar. Want ja. die Rutte die je ziet, dat is alleen maar een spokesman, net als Samsung Maar de mensen die echt dat werk, dingen uitvoeren, die, die zie je nooit. Nee, je ziet achter de schermen. Dat zijn de mensen die het meeste macht hebben buiten de politiek. Ja, de zaak, de zakenwereld, eh, noem maar op. De die bepalen wat er gebeurt. Nou ja, daar zit dus ook die uh, geheime, geheime overheid bij, denk ik. Ik geloof wel dat je, dat je een soort van, uh, wat, wat je in Amerika ook wel man in black noemt. Hè? Zeg maar uh, waar, waar wij geen weet van hebben. Dat zijn mensen die gewoon bezig zijn met uh, top-secret dingen waar wij echt helemaal niets van af weten. En dat, dat, kan, dat kunnen de meest uiteenlopende dingen zijn. Het kan over aliens gaan, buitenaards leven. Um, mm.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 tegen de regering, ook al gaat het over een doofbordaffaire, dan weet je nog niet zeker of, of, of je de, de 100% de waarheid krijgt van Ja. Ah, oké. Okay. Mijn moeder heeft al gezegd: je moet altijd een beetje je eigen conclusies trekken. en daar moet je zeg maar het geheel van zien ja. toe, aan elkaar te ah, okay, dus het is, Ja, oké, het Dus is, het is heel complex hoor. Uh, ja, oké. Okay, menselijk, okay. menselijk brein, denken en. Uh,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 dat het ook een beetje een soort van experiment is van hoe mensen daarop uh, reageren en zo. Misschien zitten ze bij de die Je het nooit nou, weten. Je weet je? het niet. altijd blijf altijd groot vragen. Sommige mm. dingen daar kom je helaas nooit achter. Nee, nee. Nou, dat is zo. Hoe denkt Sunset erover? Ik luister. <laughs> ja, lu luisteren is ook een van de belangrijkste dingen inderdaad. Er ontstaan oorlogen door, hè, doordat uh, landen niet naar elkaar luisteren. De grootste oorlogen ontstaan door miscommunicaties. Ook dat zo. Of ja, of de mensen met een macht. Omdat nou, ben uh, in 63 was dat in 63 bijna een derde wereld. Toen met de Cuba crisis Maar ook toen, eind jaren 80, begin jaren 90 met de golfoorlog, toch? Ja, het ja. bad. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, uh, dat dat het nog ook nog zo dat we een milde dus. regering hadden in Rusland, in ja. Jeltsin. Ja. Die best wel mail tegenover het Westen. Als we hadden inderdaad oorlog gehad. Ja, ik ging, nog, ik ging toen, ik was toen zes of zo, en ik ging toen naar school. En mijn moeder was altijd bang van, alles, oh, als er maar niks gebeurt, weet je wel. Mm -hmm. Ja, ik denk dat, dat mensen die angst op tijd houden van de oorlog...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 Dat kan niet gebeuren. Nou, mensen willen zich vasthouden aan. Ze zijn zeker willen zich vasthouden aan geloof. aan. Uh, of aan ja. Waar ze voor staan, zeg maar. Ja, weet je wel eens, zo bijvoorbeeld uh, met het uh, christendom. Hij houdt zich alleen maar bezig met wat er gebeurt als je dood bent. Dus uh, of je naar de hemel komt, ja of nee. Ja. Je moet je nu bezig houden met zijn leven hier. We leven nu op aarde. Ja. Daar ben je niet, daar moet je je mee bezig zijn. Je moet je eigen druk maken over wat er komt daarna de dood, dat is niet belangrijk. Je bent nu op deze wereld. Nou, ik heb wel eens een eerder gezegd tegen een Jehovah: ik zeg, luister, als er een hemel bestaat, dan is dat voor ieder mens en niet alleen omdat je toevallig gelooft in uh, Jezus. Want dat, dat, dat, dat geloof ik niet, dat zou hypocriet zijn. Want waarom zouden alleen mensen die uh, in die man geloven?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 Of zou zijn bijvoorbeeld. Die zouden er voor mij geen onderscheid in maken. Die kijkt niet van welk geloof jij eh, dat gewoon ja, Ik denk, uh, het zal wel raar wezen. De een wel en de ander niet, omdat hij anders gelooft. Nee, het heeft allemaal te maken met controle en bangmakerij. Die kerken willen natuurlijk al graag controle hebben over mensen. Ja. Door als ze zeggen, als je niet gelooft, dan kom je in de hel. Nou, ik zou je vertellen, hè. mijn moeder, die. Uh, wat, ik ben protestants opgevoed. Hè. Ja. Nederlandse volk. Ik doe er zelf niks mee, geloof ook niet. Maar uh, mijn moeder die had een keer uh, de micro-gids, het omroepblad van de KRO. Al gewoon dat blad was goedkoop en uh, nou ja, goed. En toen heeft ze me een keertje opgezegd. En toen werd ze opgebeld voor van, uh, van de micro-gids. Toen ze allemaal vragen stellen, wat voor school heb ze gehad? En uh, wat verdient ja, ja. ze in de hand en dit en dat. En toen ging met zeg mijn maar, moeder van... Ja, maar hey, wat, wat heb dat met het opzeggen van mijn omroepblad te maken? Ja. En toen ging die persoon aan de andere kant van de telefoon verder. Toen heeft ze mij de telefoon opgevraagd. Te ze zeggen dat ja, daar gaat hun toch niks aan? Nee, dat is wel heel vaag, ja. Ja, ze, ze ja, ja dat is heel raar. Ja, dat is ja. Wat heeft dat nou met zijn omroepblad te maken? Ze willen graag... Uh,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 ja, het verhaal. Uiteindelijk is het verhaal in 2000 jaar nog meerdere malen aangepast, hè? want het is nooit helemaal hetzelfde gebleven. Mm -hmm. En ik denk ook op een gegeven moment dat ze gewoon heel veel dingen hebben ze uit de Bijbel gelaten. Bijvoorbeeld, uh, het schijnt dat, dat de christenen vroeger met uh, uh, zekerheid wisten van buitenaars uh, te mm -hmm. Later hebben ze dat geschrapt uit de Bijbel en nu wordt het ontkend. Ja, ja. Dat, dat zijn allemaal van die, van, die, van die dingetjes waarvan ik denk, nou, het, het geloof is in mijn ogen niet ongerecht. Want die Bijbel bestaat uit verschillende boeken. Het bestaat zo ja. uit de eerste en het oude testament. Nou, het eerste oude testament dat is de Torah, de Joodse Bijbel. Het ja. tweede testament, dat is dan vanaf, uh, zeg maar, door Jezus. Uh, en, uh, want ik weet dat bij de gereformeerden hebben ze... Ook nog een apart boekje en daar staan ook weer allemaal weer nieuwe wetjes en regeltjes in die niet in de Bijbel staan. Misschien wel opgebaseerd, maar dan gaan ze hele eigen regeltjes is de, de, de, de, de, de, de gereformeerde kerk. Precies. Ja. Ja, uh, nou dan mag je zondag alleen maar dood stil uh, gaan zitten en nog niks, alleen maar de Bijbel lezen. Of vroeger nog niet op de fiets. Op zondag op televisie kijken dan heb ik ze. Kijk, het is, het is, twee, het is ongeveer twee, 2000 jaar geleden. Dus je moet je voorstellen dat elke 50 jaar... dat hele verhaal, grotendeels een aangepast is. Dus het, je moet je voorstellen dat het, het betekent dus... ...dat het verhaal meer dan 20 keer is aangepast. Mm. En uh, het eerste verhaal wat we verteld werd... ...dat is totaal niet meer wat er nu verteld wordt. Dat weet ik bijna zeker. Dat kan ook haast niet, omdat...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 Maar het wordt ze meer, uh, meer... Misschien waren die engelen ook wel astronauten of uit een andere planeet, weet jij het? Uh, nou ja, er wordt ook gesproken over Atlantis, ja. hè? Ja, Atlantis. Hij ja, had vroeger een eiland dat heette Minos. Ja. met geen de landse Zee. Daar heb ik hele leuke van op de televisie gezegd. De is themakanaal, dat ook is History of zo. Is History Channel, Ja. ja. En op Wimos, ze Minos hadden zo'n flat flatgebouwen met de wc's zoals wij dat nu kennen, alleen zonder spoelwater, als ze klepten. Als dus je dan uh, je behoefte ging doen, dan ging die klep naar beneden. Al een zo'n soort bijholstelsel, gewoon Ja. En uh, dan zo'n flat gebouwen van huizen. Die waren uh, nog verder dan 200 jaar geleden, hè? Ja, je Ja, dat was er, die mensen schenen ook heel uh, spiritueel begaafd te zijn. Dat, dat is helaas doordat, doordat er een zonvloed kwam. Dat is uh, Nou, dat Minos is door een vulkaanuitbarsting daarin gekomen. Dus ze vermoeden dat dat het land is wat ze denken. Ja, maar ze noemen dat land toch ook de, de, de, gezonde, de gezonde stad? Ja. De, uh, er wordt gezegd dat het onder water kan staan op een gegeven moment. Dat de stad behoofd is met, met een uh, tsunami. Ja, dat klopt, door die vulkaan aanpast. Ja, Want er is er niks meer van over van opnieuw. Ze liggen allemaal onder water. Ja. Ze hebben ja. hier daar wat kraken gevoerd. Maar ze waren heel ver in ja. de Ik denk dat het zeg maar een wissel, wisselwerking was met uh, vulkaan en water. Maar uh, kijk die techniek die we nu hebben, die elektronica. Dat is zo onuitgeleid voor wordt dat hebben ze nooit, eh, alhoewel ze hebben wel, eh, ook in zuid amerika iets van vliegvelden gevonden. Wat op vliegvelden lijkt. Ja, maar dat is, net, dat is net als met, wat, wat ik ook een raadsel vind, is met die piramides in Egypte. Ja, ook. Er wordt ook gezegd van, uh, hoe, hoe, he, hoe hebben ze dat zo fijn kunnen maken in die tijden? Nou, Want ze kunnen nu zelfs ook op de blokken die ze toen hadden, die grote stenen blokken... ...kunnen ze met de moderne ijskranen, die we, uh, kunnen nee. ze dat niet opstellen dus, nee. uh, dus ja, ze vermoeden of van buitenaardse hulp, waarschijnlijk. Ja, ja, er werd beweerd dat, het, uh, dat ze buitenaardse technologie... Uh, ze hebben gevolgd. ook nooit werktuigen ervan hmm. gevonden Dus ja, dat is toch uh, een beetje vreemd al allemaal. Ja, er wordt gezegd dat, uh, dat, dat, dat toch uh, ufo-technologie, buitenaardse technologie... Uh, buiten en Egypte zeg maar um, scheen dan in die tijd uh, contact te hebben met, uh, met uh, buitenaardse, zeg maar. Mm -hmm. Maar er wordt gezegd dat dat uh, de Anunnaki is. Heb je daar wel eens van gehoord, hè? Nee. Ja, de Anunnaki, dat, uh, uh, dat heeft brandvermeulen. Ken je Vermeulen? Ja. Zanger en dichter. En die heeft uh, ooit een verhaal verteld. Het heet het ware aardverhaal. Dat moet je maar eens opzoeken. Het is heel interessant... Hij heeft een documentaire gemaakt die, die is op dvd verschenen dat heet het ware aardverhaal. En dan heeft hij het over de Sumerische kleintabletten. Die komen dan uit uh, Sumerië, wat tegenwoordig Iran heet. Ja. En daar staat een uh, geschrift op. Dat stamt. Uh, en dat is het oudste geschrift, alle tijden wat ooit teruggevonden is. Daar mm -hmm. staat op beschreven dat Anunnaki, buiten Azeraz, ons hier als mens heeft neergeplant. Oké. Okay.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 Oké. Okay. En, en dat is ook uh, zeg maar waar die website op gebaseerd is. Uh, of.nl, uh, of punt .nl. Ik weet het niet meer. Mm -hmm. En uh, da, nou, die Elias die ik net wilde toevoegen, die werkt daarvoor. En die, uh, die onthullen vaak uh, bewustmakend nieuws wat niet in de reguliere media wordt uh, verkondigd. Oh. Dat gaat onder andere over gemtrails en over... Um, ja... ...of de buitenaardse uh, bezigheden Sorry, Ik zal, zal ik je de link even sturen? Dan stuur maar naar mijn iemand. atles Oh, dat kan ook, ja. ja. Want uh, oh, we gaan kijken, want... <tie> ja, het is wel heel interessant, hoor. Want uh, als je erin gaat verdiepen... Het is dus M-I-B-U-R-U, niburu.nl. Je kan het ook zelf intypen, dan doe het meteen. Misschien, is, misschien vindt het Sunset het ook interessant. Ken je dat, iburu? Nou, daar, daar staan eigenlijk alle, uh, alle theorieën. Of, of, of het nou complottheorieën zijn of uh, of dat nou echt waar is, dat weet ik niet. Maar er staan alle, alle interessante informatie die je niet op de tv hoort, in ieder geval. Ik ga even een bakje koffie zetten, Dan is het terug. Ja, is goed. Want uh, jij, jij kent het wel, uh, Sunset. Ja. Kijk, ik, ik, bedoel, ik weet zelf natuurlijk ook niet of het allemaal klopt. Er wordt gesproken over de Wilderberg en, uh, en ja, allemaal van dat soort dingen. En ik heb zelfs iets van, ik ga me er niet te veel in verdiepen, anders word ik helemaal gek, weet je wel. <laughs> ja, dat is echt waar. Als ik, me, als ik me er te veel in ga verdiepen, dan, dan, dan uh, gaan me, mijn hersenen die slaan op hol. Oh, heb ik een Hoezo op hol? Nou, kijk, ik, ik bedoel, ik, ik, kan, ik kan me soms dingen nog wel aantrekken, omdat ik zeg maar hoogsensitief ben. Ja. Dat wordt ook wel HSP genoemd. Ja. Maar uh, als ik zeg maar te veel informatie op me neem, dan uh, word ik een beetje opgefokt, zeg maar. Okay.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 Maar moet het wel relevante informatie zijn, anders heb je er natuurlijk niets aan. Ik heb wel moeite met uh, het geluiden en zo met elkaar getoond. Oké. Ik heb bijvoorbeeld echt uh, jarenlang naar piano muziek geluisterd. Dat is uh, niet. tegen. Nee, oké. Okay. Dan, dan, dan is het zeg maar dat is storende. Dan krijg je ook hoofdpijn van. muziek is wel heel mooi natuurlijk. Oh, dat, dat, is wel, ja, dat is jammer. Maar heb je misschien ook uh, last van migraine? Ja, want dat kan er ook mee te maken hebben. Migraine, migraine, als je zeg maar last hebt van migraine, dan kun je ook inderdaad niet zo goed tegen hoge geluiden, maar ook niet uh, piano of... Uh, Bepaalde audiobestanden zoals een mp3, daar kun je ook heel, heel, heel snel moe van worden als je daar lang naar luistert. Ja. Nee, en je hebt op je uh, internet, als je, zeg maar. Ik, ik download vaak uh, albums in vlak. En vlak, dat is uh, net als mp3 een audiobestand, een audioformaat maar vlak dat is het meest zuiverste audiobestand dat, uh, dat er is. Je hebt er een heleboel, je hebt BMA, je hebt OGG, maar vlak dat is één uh, van de zuiverste audiobestanden. En dat, dat, dat, zeg maar, de frequentie ligt ook weer zo anders dat je er minder snel moe van raakt of volfijn uh, van krijgt. Dus dat zou misschien wel een tip kunnen zijn uh, voor jou misschien je kan mp3 ook overzetten naar vlak, namelijk met een uh, converter. Met een programmaatje zet, uh, stop je dan zeg maar een album in mp3. Ja, dan druk je op een knop en dan uh, selecteer je eerst dat je, hem, dat je van mp3 naar vlak wil overzetten. Dan, uh, ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen zo, uh, zeg maar zo. Als ik bij je was geweest, had ik het, uh, het nog duidelijk om je uh, voor je kunnen installeren. Maar... Je woont een beetje ver weg, hè? Ah. Ja, je woont in het zuiden, dat is land, hier ook al genoemd. Ja, ja. Waterland en opstreken. Dat, uh, dat, dat, dat lijkt nog allemaal een beetje op Amsterdams. Ja, dat ja, is een soort eigenlijk. Uh. Ja. ja. Maar over het algemeen praat ik wel. vrije uh, ABN heb ik altijd. Uh. Ja, wel. Dat, dat, uh... Maar ik, je, ik vind het nooit zo erg uh, als mensen een accent hebben. Dat vind ik vaak wel grappig. Mm. Nou, ik moet hem even nemen met de telefoon. Ik, ik uh, spreek je zo. Oké. Okay. Er allemaal nog. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Polsje, ben jij er nog? Polsje? ja, Oké, oh zie koffie maken. Dus uh, ik ga niet helemaal weg. Ja, dat is goed. Oké, dan mag je verder. ja, natuurlijk ja, ja, is dat goed. Wat heb ik daarover te zeggen? Ja. <laughs> <Nee>. Oké, <Okay. laughs> okay, is er, is er ben je erop. zet benen op? Ja, is, er, is Dat klinkt heel zacht. We horen het bijna niet. Het zou ook wel leuk zijn als het nu inderdaad ochtend is voor ons, dat we gewoon lekker koffie kunnen gaan leuten, maar <laughs> nu een beetje te laat voor, hè? <laughs> ja, we horen je nu wel een stuk beter. Misschien heel dicht op de microfoon van Sint of zo. Kan nog beter. Of de volume omhoog? Ja, hè? ja. ja nee, echt Oh, in, ja. Is Posse neem ben er nog? Ja, ik ben hier. Oké, okay. we zijn nou met uh, vijf mensen. We zijn met z'n vijven, wauw. Verzellig joh, verzellig. Op uh, Eurostar Radio. Ja. Je bent, op, je bent op Eurostar Radio, sinds Dat is, de, dat is de uitzending van, van Jaap, hè? DJ Jaap. Want uh, ik kreeg net een berichtje van jou uh, Sunset. En toen dacht ik van, uh, oh want uh, je stond toch offline. En ik denk van, uh, is dat een berichtje van eerder? Of, maar het was wel van nu, zag ik. Nee, je staat op, of uh, je stond net in ieder geval op... Uh, op offline zeg maar of offline weergeven en toen dacht ik van uh, is het een berichtje die ik nu krijg van een paar dagen geleden of zo ...diaduct gebouwd en die werd niet afgemaakt. Ja, daar nou, hebben ze zoveel miljoen uh, voor betaald... ...en die wordt gewoon niet afgemaakt. Weet je, dat soort dingen, dan vind ik echt zonder vond geld. Dus bij de nuttigere dingen gaat Zo, of, of ze werken langs elkaar heen... ...of ze gunnen een bepaalde aannemer... Uh, uh, ...een leuk ontwachten, wat het familie is... ...of wat ik voor wat. Dus, ja, dat Ik natuurlijk ook, okay. Ken je dat niet? Ja, het <laughs> het zeg maar eigenlijk. eigenlijk. Oké, okay, ik heb geen bel bij me, maar uh, <laughs> ik kan wel een hoop ik niet maken. Um, uh, de Huizendorn, dit waren de laatste keizer van uh, Duitsland. Goed. Toen dan de, de, de, de Nationaal Socialisme overnam. En die is toen naar Nederland gevlucht en is daar en heeft daar zijn laatste jaren uitgeput. Hij overleed daar in 1941. Hij was een klein zoon van een van de Engelse kon koninginnen. Ja, dat klinkt voor mij als abracadabra. Stel je dan weet je niet toch wel een, sted, een stukje historie wat er de... eigenlijk... Ik een klein beetje van Nederland hoor. Niet veel, maar een klein beetje. Ja. ja. Uh, dat heb ik net gemist. is zo ja. oh, ik, ik, ik, ik denk dat iedereen zoiets moet weten. Maar ja, ik ben al zoveel jaren vooruit. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk, ze zeggen: Ja, maar Herman kan dat niet weten. Hij is veel te oud. Ja. Nou, Herman is heel veel. Ik denk zoals Herman, maar jij weet het is vijf. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Her Herman, Herman, doos het al. Mocht het niet, Knows het al. Ik eh, sprak met mijn broer vanmorgen, die woont in Eindhoven En dat, dat is twee, twee maal in de week spreek ik met hem. En, ja, een gezellig praatje. En toen vroeg hij iets over bepaalde plaatsen in Eindhoven. Namen van straten en zo. En toen zei ik... Weet jij waar dat is? En weet je wat het is? Natuurlijk weet je dat. Zee, jij, bent, jij bent de jongste. Ik ben daar even van de jongens. Ik zeg: Maar nou die straat was daar en daar. En die mensen woonden daar en daar. En de namen is zo en zo. Eigenlijk. Ja. Dat was een Je geeft de echt gewoon. Facebook op en een foto, op en er staat op, na het Ruts succes van Alles is lief en Alles is Familie, Alles is recessie, met Mark Rutte en Dierik Sapson. Ja, dus uh, ja, komt dat zien hè, alles is recessie. <laughs>